Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen, aflevering 15, de Latijnse oorlog. Twee weken geleden zagen we dat de Romeinen de Samnieten versloegen in de Eerste Samnitische oorlog. Voordat we aan de Tweede beginnen, had Rome te maken met een inval van de Latijnen. De Latijnen hadden inmiddels al een hele tijd meegestreden in de Romeinse oorlogen en op die manier oorlogsbuiten en oorlogervaring bij elkaar geraakt maar ze voelden zich als tweede rang burgers behandeld. Iets dat waarschijnlijk een volkomen terechte frustratie was. Na de grote overwinning van de Romeinen bij het Regillusmeer, een aantal afleveringen geleden, tekenden Rome en de individuele Latijnse gemeenschappen verdragen met elkaar. Waarbij elke gemeenschap zo zijn eigen positie had. Over het algemeen waren de Latijnen en Romeinen volgens de historicus Dionysius van Halicarnassus wel overeengekomen dat de Latijnen troepen zouden leveren, en dat beide partijen elkaars vijanden geen vrije doortocht zouden geven. De buit in gezamenlijke oorlogen zou worden verdeeld. En de Latijnse gemeenschappen kregen een aantal rechten en privileges. Handelsrecht en het recht om onderling te trouwen springen het meest in het oog. De grote afwezigen waren in de regel stemrecht en vertegenwoordiging in de Romeinse staat. Dat was de theorie. De eerste fase van het conflict met de Latijnen was een diplomatieke. Een hoge Latijnse ambtsdrager, Lucius Annius, stelde de Senaat voor een keuze, Aangezien de Romeinen en Latijnen sterk verwant waren, was oorlog niet zijn eerste keus. Wat zouden de goden hiervan vinden? In plaats daarvan stelde hij voor om voortaan niet alleen volledig Romeins burgerrecht aan de Latijnen te verlenen, maar daarnaast een van de posities van consul voor de Latijnen te laten zijn, om er zo voor te zorgen dat hun belangen bovenaan de staat zouden worden gediend. In ruil daarvoor beloofde Arnius dat de Latijnse hulp in conflicten zou worden voortgezet. Op zichzelf is dit misschien geen onredelijk voorstel, Zeker als je aanneemt dat de Latijnen de Romeinse reactie op het Samnitische verzoek om hen tegen te houden verkeerd hebben begrepen. De Latijnse gemeenschappen vormden een groot deel van het Romeinse leger, als ze weer ter velde trokken, en het klopt dat hun belangen weinig werden gediend in de hoge posten van de staat. Het probleem is alleen dat de Latijnen nou niet echt een vlekkeloze staat van dienst hadden, waar het op loyaliteit aankwam. Bovendien, ze vroegen het aan de Romeinen, en die staan niet bekend om het weggeven van hun macht. Een consul is nogal wat. Waarschijnlijk hebben de Latijnen hun positie schoonlijk overschat, want hoe gaan de Romeinen ooit akkoord met deze eis? De patriciërs hadden net een consul weggegeven aan de plebejers, een gigantische concessie. Zij sprongen waarschijnlijk liever gezamenlijk van de Tarpeïse rots dan dat ze de andere positie van consul op zouden geven. De plebejers hadden net na eeuwenvechten een consul en stonden ook bepaald niet open die weg te geven. Niemand dacht ooit aan het idee om voortaan drie consuls te hebben. Annius' voorstel werd afgewezen. De Latijn stormde het senaatsgebouw uit en Livius meldde dat hij vervolgens van de trap viel en bewusteloos raakte. Dit overduidelijke bewijs, dat de goden het met de Romeinen eens waren, brak de senaat ertoe de oorlog te verklaren. Ook het volk was er meteen klaar voor. De gezanten, al dan niet met Annius, die misschien zelfs omgekomen was bij zijn val, konden de stad nog net verlaten onder escorte van de door de consuls aangestelde mensen. De consuls van dienst waren dat jaar Publius Decius Mus, de held van vorige aflevering, en Titus' man Torquatus, de strikte generaal, die ook zijn sporen had verdiend, en net als Corfus zijn naam te danken had aan een één op een gevecht tegen de Gallier. Hij onteerde het lijk van de Gallier die hij had gedood niet, en nam alleen een gouden ketting. Deze ketting hing hij vervolgens nog druppend van het bloed om zijn nek. Het tweede verhaal waar Torquatus een hoofdrol in speelde, had te maken met zijn zoon Titus. Torquatus had als kind zelf een vader die hem slecht behandelde, en hem zelfs met de slaven liet werken. Zijn vader was sowieso een oran slecht mens, volgens de historicus Appianus. En de tribune Pomponius bracht een aanklacht tegen hem in, waarin speciale aandacht was voor de manier waarop hij met zijn zoon omging. Als reactie hierop ging de jonge manlius op bezoek bij de aanklager en deed de deur daarop slot. Vervolgens liet hij zijn prachtige donk zien en kwamen de heren overeen dat de aanklacht ingetrokken zou worden. Een zoon dient altijd de belangen van zijn vader te dienen. Als consul was Titus Manlius Torquatus die opvatting nog steeds toegedaan. De oorlog tegen de Latijnen en duidelijk was dat dit niet even een wegvaaroperatie zou worden. De Latijnen hadden ongeveer een even groot leger als de Romeinen en door de jarenlange dienst in het Romeinse leger hadden zij een vrijwel identieke gevechtsstijl ontwikkeld. Het was duidelijk dat de kleinste details de strijd zouden gaan beslissen. Om ervoor te zorgen dat de kaarten zoveel mogelijk in het voordeel van de Romeinen zouden worden geschud, verbood Torquatus iedereen... Om vijandigheden met de Latijnen aan te gaan. Hiermee wilde hij voorkomen dat er een veldslag zou uitbreken die niet precies zo opgezet zou zijn als hij zou willen. Door de zoon Titus leidde een cavaleriecontingent op patrouille en stuitte daarbij op een groep Latijnen. Een van hen daagde hem uit voor een gevecht om te zien hoe makkelijk hij zou winnen. Titus vergat het bevel van zijn vader door de beledigingen en accepteerde. Uiteraard kwam de Romein als winnaar uit de strijd. Titus nam de Latijnen zijn kostbaarheden af en ging terug naar het Romeinse kamp. Daar liep hij de tent van de consul in om een schouderklopje te scoren. Toen Titus echter verteld had wat er gebeurd was, riep Torquatus onmiddellijk de troepen bijeen en gaf een korte toespraak. Titus' Manlius Torquatus had namelijk een dilemma waar je u tegen zegt. Zijn familie zou verscheurd worden door de beslissing die hij zou moeten nemen, zei hij, maar dat is nog steeds minder erg dan wat er met de macht van de consul en met de republiek in het algemeen stond te gebeuren, als hij de beslissing niet nam. Hoewel hij heel veel van zijn zoon hield, en zeker ook bewondering had voor de moed die hij tentoonspreidde bij het doden van zijn vijand, de beslissing was genomen. Tot ontsteltenis van iedereen sprak Titus Manlius Torquatus het doodvonnis over zijn eigen zoon uit. De aanwezigen gaven hem vervolgens een heldencrematie. De consul was een gehaat man, maar de volgens Livius spreekwoordelijke bevelen van Manlius werden vanaf dat moment wel heel wat zorgvuldiger uitgevoerd. De oorlog tegen de Latijnen liep uit op een grote veldslag aan de voet van de Vesuvius. We spreken 340 voor Christus en Malius en Decius vertellen elkaar smorgens in het kamp dat ze die nacht dezelfde droom hadden. Het was namelijk zo dat de oorlog beide partijen een groot verlies zou opleveren. De ene partij zou haar leger verliezen, de andere haar leider. Toen priesters vervolgens constateerden dat de lever van een offerdier een beschadigd hoofd had, vraag me niet wat dat dan mogen zijn, en dat de goden het verder prima vonden, wist Decius hoe laat het was. Decius en Malius spraken af dat ze beide een flank van het leger zouden aanvoeren en dat een van hen de dood zou zoeken, zodat er overwinning gegarandeerd zou zijn. Decius liet vervolgens een groepje priesters stand-by staan aan zijn flank van het leger. Toen de Latijnen leken te winnen op de flank van Decius, riep hij een van de priesters bij zich om zijn zelfopoffering van de juiste rituelen vergezeld te doen gaan. Hij trok vervolgens zijn purperen toga aan, sluierde zijn gezicht en spoorde zijn paard aan richting de vijand. Daar hakte hij een paar man neer voordat hij getroffen werd door een pijlenregen. Toen Mandelius de dood van zijn collega vernam, hield hij een contingent ervaren soldaten achter om ze op het beslissende moment in te zetten tegen de vermoeide Latijnen. Deze tactiek werkte perfect en het Latijnse leger was gebroken. De Romeinen zetten door en veroverden het kamp. De volgende morgen werd het lichaam van Decius gevonden, op een berg van vijanden. Hij had zich heldhaftig gedragen en kreeg de begrafenis die hij verdiende. Livius schrijft overigens wel dat de opoffering van Decius, een zogenaamde devotio, ook had kunnen worden gedelegeerd naar een andere Romeinse burger. Decius had bijvoorbeeld een soldaat kunnen aanwijzen voor de taak. Als deze soldaat daarbij zou zijn omgekomen, zou dat ook prima zijn geweest. En zelfs als de soldaat zou blijven leven, was het prima als ze een beeldtenis van hem minimaal twee meter onder de grond zouden begraven en een zoenoffer zouden brengen. Het feit dat Decius zichzelf opofferde, betekende dan weer wel dat het maar goed is dat zijn speer niet in de handen van de vijand was gekomen, want anders hadden ze een zwijn, een schaap en een os aan Mars moeten offeren. Het blijven Romeinen. Het is het jaar 338 en de Romeinen hebben de Latijnse oorlog gewonnen. Duidelijk was dat de Latijnen de krachtverhouding in de regio verkeerd hadden ingeschat. Al had de veldslag zomaar anders kunnen aflopen als Decius de wil van de goden niet had gediend door zich op te offeren of als mannelijke tactiek anders had uitgepakt. Na de oorlog werd de Latijnse stedenbond opgeheven en sloten de Romeinen nieuwe verdragen met de gemeenschappen. Afhankelijk van het gedrag van de gemeenschap werd deze beloond of gestraft. Veel Latijnen kregen in deze tijd Romeins burgerrecht, Zij het zonder stemrecht. De manier waarop de Romeinen omgingen met de door hen overwonnen volkeren is een belangrijke sleutel om te begrijpen waarom ze uiteindelijk zo succesvol zijn geweest. Er is eigenlijk weinig dat maakt dat de Romeinen inherent beter waren dan andere volkeren, maar als we vast een hele reeks afleveringen overslaan, zien we dat de grenzen van het Romeinse grondgebied ooit bij Utrecht zullen liggen. De Romeinen deden simpelweg twee dingen. Integreer hen die je wel gezind zijn en roei hen die dat niet zijn uit. Belangrijk in deze periode is verder dat de Romeinen een grote legerhervorming doorvoerden. Livius schrijft dat deze plaats had aan de vooravond van de slag tegen de Latijnen. Maar het is waarschijnlijker dat de strijd tegen de Samieten, waar het over twee weken over zal gaan, de Romeinen ertoe gebracht had haar krijgstactieken te herzien. Zoals vrijwel iedereen in deze periode streden de Romeinen met de beproefde phalanxformatie, het hoplieten. Een hopliet is een zwaar bewapende soldaat die strijdt met een rond schild, hoplom, en een lange speer. De formatie bestond uit een groep hoplieten die dik tegen elkaar gepakt stonden en met de speren vooruit rechtdoor richting de vijand liepen. Tegen ongeorganiseerde barbaarse hordes had de vallangs niets te vrezen, en wie zonder vallangs recht op een vallangs inrende was dood voordat hij in de buurt van de eerste schild kwam. De eerste paar rijen mannen in de formatie staken hun speren tussen de voorgangers naar voren en liepen recht vooruit. Deze mannen zaten midden in de strijd en liepen recht op een andere vallangs af die precies hetzelfde deed. Een muur van schilden en speren loopt op een muur van schilden en speren af. De rest van het leger liep ook vooruit, waardoor de voorste rangen de noodzakelijke steun in de rug kregen om vooruit te kunnen blijven gaan en bovendien niet achteruit konden, ook al deden ze het in een broek van angst. Absoluut noodzakelijk voor een phalanx was namelijk dat de voorste rijen vooruit bleven lopen en er geen gaten ontstonden. Wanneer iemand viel, moest hij meteen vervangen worden door iemand anders uit de volgende rij. Gebeurde het dat niet, dan was het leger verloren, omdat een phalanx zo dicht op elkaar gepakt stond kon het zich niet verdedigen aan de andere kant dan de voorkant. De voorkant moest intact blijven. Dit gaat allemaal prima als het leger van de vijand ook in een vallangsformatie vecht, want dan ligt hun focus ook op het aan de voorkant aanvangen van de formatie van de vijand. Het probleem is alleen dat een vallangsformatie alleen op vlak en open terrein werkt. In heuvelachtig terrein zou het veel moeilijker zijn om de cohesie van de vallangsformatie te houden. Een boom of een steen op de grond kon al gaten laten vallen in de rangen, laat staan een heuvel. Tegen Etrusken en Latijnen hebben de grote veldslagen meestal op vlak terrein plaatsgehad, omdat dat voor beide legers het beste uit zou komen. De Samnieten waren alleen heuvelstammen en die leven niet op vlak terrein. Daarom hadden zij een andere manier van strijden ontwikkeld. De Samnieten zagen in dat je een vallangs ook kunt pakken door vanaf de flank aan te vallen. Als een vallangs de tijd had, kon de zijkant zich wel ontwikkelen tot een voorkant, maar dat is vaak het probleem in een veldslag. Die tijd heb je meestal niet. Zeker als de vijand snellere troepen inzet. De sanieten waren gewend te strijden in de heuvels en zetten in plaats van de meer flexibele troepen in. Met een belangrijke rol voor cavalerie en lichtbewapende troepen. De Romeinen kwamen er op een pijnlijke manier achter dat de vallangst hen niet te grote overwinningen zou blijven geven. Als de vijand met snellere troepen vanaf de zijkant op de achterkant kwam. Het antwoord van de Romeinen was om de boel om te gooien. Als we de Romeinen één deugd kunnen toekennen, dan is het wel dat ze leerden van hun fouten en in staat waren om innovaties van anderen in hun cultuur te incorporeren. De Romeinen zijn niet groot geworden, omdat ze een manier kozen voor hun leger, en daar dan tot in de eeuwigheid aan vastbleven houden. Een paar afleveringen geleden zagen we dat Cameras iets deed aan de bewapening en de recrutering van het leger, omdat dat beter uitkwam tegen de Galliërs. Hier zien we de grote hervorming in de tactiek. De Romeinen lieten de vallingsformatie varen, en kozen voor de manipelformatie. In tegenstelling tot de vallings met één gevechtslijn, bestond de manipel uit drie lijnen en steunde de tactiek op het op het juiste moment in het gevecht sturen van troepen. De drie lijnen waren de Hastati, de Principes en de Triari. De Hastati waren de jongste soldaten, veelal nieuwe recruten tussen de 16 en 20 jaar oud. Zij mochten als eerste aantreden in een gevecht. De vijand had doorgaans de tactiek die we eisen van het Nederlands Elftal, aanvallen. De taak van de Hastati was om de grote golf op te vangen. De jonge en sterke mannen moesten dan in staat zijn om de vijand te vermoeien voor de volwassen principes in de bloei van hun leven werden losgelaten, om bij te springen. Als dit de vijand niet brak, was het aan de triarii, soldaten die alles al te zien hadden en met hun ervaring en vaardigheden eigenlijk altijd wel het verschil maakten. Livius schrijft dat het een spreekwoord werd dat de triarii eraan te pas kwamen. Dan ging het niet goed en moest alles uit de kast worden gehaald. Idealiter bleven de triarii aan de zijlijn staan. Een ander groot verschil met de phalanx is dat de manipels ruimte gaven voor terugtrekken. Wanneer de principes of de triarii het hadden overgenomen, konden de hastati zich tussen de lijnen door terugtrekken en voorbereiden op een nieuwe taak. De troepen stonden namelijk opgesteld in een schaakbordpatroon, waar ruimte was tussen de formaties, zodat soldaten zich konden verplaatsen. De beelden van de Romeinse legers op televisie zijn gebaseerd op dit systeem van hastati, principes en triarii. Naast de drie lijnen hadden de Romeinse legers nog meer in petto. Er waren de velites, lichtbewapende troepen, die als taak hadden om voor de hastati te gaan staan en ervoor te zorgen dat de Romeinen niet konden zien hoe de Romeinen stonden opgesteld. Zij waren bewapend met speren en konden die afvuren op de vijand. Meestal leverde dat weinig op in termen van doden en gewonden, maar het kon geen kwaad en als ze er dan toch stonden, waren niet een speer gooien. De speren waren toch sinds kamerlis zo bewerkt dat ze voor de vijand niet meer bruikbaar waren. Zodra de velites klaar waren, trokken ze zich tussen de lijnen door terug Begon de echte strijd met de Hastati. Op de flanken werden meestal bondgenoten van de Romeinen geplaatst. Ze waren in aantal net zo groot als de Romeinen, maar waren meestal niet zo zwaar bewapend als de Romeinse troepen zelf. En daardoor wat mobieler. Hun taak hing af van de situatie. Verder naar de flanken werden de ruiters gestationeerd. Aanvankelijk waren het de rijkste Romeinen die op hun paard gingen zitten. Maar de Romeinen kwamen erachter dat andere volkeren daar veel beter in waren. Dus in de regel was de cavalerie geen Romeinse, maar een geallieerde Unie. De taak van de cavalerie was allereerst om de cavalerie van de vijand uit te schakelen en vervolgens flankeermanoeuvres te voorkomen of uit te voeren. Met de manipelformatie wonnen de Romeinen aan flexibiliteit op het slagveld. Dat is van groot belang, want over twee weken zien we dat de Romeinen weer de wapenen opnemen tegen de Samnieten, die vandaag nog aan de Romeinse zijde hadden gevochten. We kijken naar de Tweede of Grote Samnitische Oorlog, een conflict dat 22 jaar zou duren en de Romeinen met hun manipels de apennijnen inleidt om Samnium te veroveren.